Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft invallen gedaan bij de topclubs Anderlecht en Club Brugge. Dat gebeurde in een onderzoek naar financiële fraude en witwassen. De zaak zou te maken hebben met het netwerk van twee spelersmakelaars in België. Beiden zijn aangehouden voor verhoor. Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een lawaaiige plek... en veel mensen blijken daar ook last van te hebben. RTL Nieuws maakt een analyse op basis van gegevens... van de Wereldgezondheidsorganisatie. In de nieuwe richtlijnen van de WHO staat dat wegverkeer... maximaal 53 decibel mag produceren en treinverkeer 54. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens op 45. RTL constateert dat de bewoners van ruim een derde van de huizen in Nederland... meer dan 55 decibel geluid ervaren... Volgens de WHO kunnen mensen niet alleen ziek worden van te veel lawaai... maar kan het uiteindelijk ook de dood tot gevolg hebben. Voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama in Os... is totaal bijna een kwart miljoen euro opgehaald. Dat is vanochtend bekendgemaakt op het gemeentehuis van Os geld is bedoeld voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen... en voor aanpassingen aan de huizen van het meisje en de begeleidster... die bij de aanrijding zwaar gewond raakten. Bij het ongeluk, bijna drie weken geleden... reed een stint door een gesloten spoorboom en botste tegen een trein. Aan de deur van een café in het centrum van Zwolle... is een voorwerp aangetroffen dat sterk op een granaat lijkt. De straat is afgezet en de huizen naast het café zijn ontruimd. De politie van Zwolle doet onderzoek naar het mogelijke explosief. Staatssecretaris van Veldhoven is niet onder de indruk van het plan van ProRail-topman Eringa. Die zegt dat ProRail met ingang van volgende week zelf onbewaakte spoorwegovergangen gaat afsluiten met betonblokken. Eringa vindt dat de besluitvorming hierover veel te traag gaat. Het weer. Het is zonnig en vrij warm met vanmiddag 21 tot 24 graden. Morgenochtend mogelijk in het zuiden wat lichte regen. Smiddags overal zonnige periode bij opnieuw maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Z -Z -Z Je op verkeerde knopjes drukt. Ach, ik zeg het altijd al tegen jou. Ik ben niet van de knoppen. Nee, ik, ik wel, maar ik zat Maar dit keer niet. <laughs> nou, nee, er ging gewoon iets fout. Verkeerde inderdaad, het, het is alweer hersteld. Goedemiddag. Nou, hallo allemaal. Wat gezellig. Ja, hallo allemaal. Ik heb het gemist. Wat, wat doe jij nou? Dus, is, is, is, hallo allemaal. Is ja. dat van dat? Uh... Ja, dat is van die lijnen. Oh, oh, oh, oh. Iedereen vindt uh, dat geweldig. Ik niet. Nee, ik, ik heb er ook helemaal niks mee. Nee. Niet met luisteren, ja, moeders nee. wel natuurlijk. Maar... Ja, moeders wel. ja hoe maar... nee, ja. Mijn moeder luistert ook, hè? Is dat zo? Ja, vast wel. Ja, is moeder, luistert je jouw moeder? Jawel. Leuk, oh, leuk Nou, dat is gezellig. Oké. Okay. Um... Wat een non-informatie. Ja, nou ja, maakt dat nou uit. Het is toch leuk om te weten dat ja, je natuurlijk. moeder luistert. Ja. ja, vind ik wel. Hallo, Mijn, moeder. Mijn moeder luistert niet. Nee, nou oké, okay. daar kan ik je niet bij voorstellen. Ja, die luistert niet hoor, echt niet. Nou ja, dat weet je eigenlijk niet. Nee, dat weet ik zeker. Maar, want want uh, er zijn ook uh, berichten dat er uit, uit Australië luisteraars zijn. Uh, ja, maar mijn moeder zit, die, die, ja, die is al een tijdje uh, ja. weg. Dus, maakt niet uit. Heaven uh, radio. Zullen we beginnen? Ja, we gaan het ja, veel beter eigenlijk. Ja, toch? Ja. Goed, want we hebben een vol programma vandaag. Nou, zeg het ja, wel. We hebben artiest in het licht. En we hebben 3 in 1. En we hebben cultuur. En we hebben nieuws. En En we hebben nou. een gast. Oh ja? Ja, wat ga ik straks precies oh, doen? ga ik even over Oké. Okay. Ja, nou, het is allemaal niet te filmen. Van vandaag. Nee, nee, het is ook radio. Ja, vandaar. En de camera's zijn stuk. Dus, oh, dus ik kan uh, doen en laten wat ik wil. Ze kijken niet. Dat is mooi. Drie in één. In, in. Ja, ik ga gewoon maar met ouwe eigen oude bentje een keer draaien. Ja. I'm Look Ik zat helemaal mee te zwemmen <laughs> Ik word hier zo blij van. Is dat zo? Ja, ik heb deze regelmatig aanstaan in de auto. Oké. Okay. En dan uh, ben ik luidkeels aan het meezingen. Ja. En dan word ik ingehaald door mensen. En die kijken me naar zo mee. Waar gaan we de teamman nou? Hè? Maar dan ben ik aan het meezingen. Ja, ja. Maar goed, jij wilt, gaat er vast iets over zeggen. Ja. Zal ik er wat over zeggen? Nou, zeg er iets over. Oh, nou, oké. Okay. Nou ja, kenners hier in het weten dat natuurlijk allemaal. Dit was gewoon dat bandje waar ik zelf uh, jarenlang deel van het, uh, heb mogen uitmaken. De Soul for Blues Quality. Uh, Soul band uit de jaren 60. opgericht in 1966, officieel. Uh, maar de naam Soul for Blues Quality werd pas in 1967 aangenomen. Ik kwam er zelf bij in juni van dat gedenkwaardige jaar... En uh, toen was het nog een vijfmans bandje. En dat zou uh, langzaam maar zeker uitgroeien tot een maar liefst uh, man sterke solband. Met blazers en alles erop en eran. Uh, diverse bezettingwisselingen, dat wel. De formatie die we hier hoorden... is van een uh, cd die opgenomen is... 1988... in Hoeve Adrichem in Beverwijk. En hier speelde mee, ga ik u even vertellen. Uh, Beb Sweris op drums, natuurlijk. Onze ja, oké. Okay. <lacht> Onze Beb Sweris op drums. Uh, Douglas Jacobino op bas. Ted Sene uh, uh, op alt-sax. Hans Kat op uh, tenor. En bariton-sax. Ed Kat op trompet. Uh, verder... Dries Bonners op gitaar... Uh, Jill Rijnenberg op gitaar. En uh, mijn persoontje dus op keyboards. En, uh, de zanger? Ja, de zanger. Die, ja. mo ja, die mogen we niet vergeten. Nee, hè? nee, want dat was natuurlijk de wereldberoemde Deen Clark. Ja! Beste solzanger van Nederland. Nog en, uh, ook nog een aardige man is dat, hoor. Ja, ook dat. Maar <laughs> ook nog eens een van de... Nou. Ik durf rustig te zeggen, een van de beste autosredding vertolkers ja, die er in inderdaad. Nederland rondloopt. Goed, nou, ik had gewoon zin om dat is even weer een keertje te horen. Gewoon lekker drie nummers. U hoorde achterin achter volgens Sweet Wine, uh, Tell the Truth, and She's Looking Good. Goh, ik heb precies de film volgeklet. <laughs> Leuk, hè? Uh, we gaan naar de artiest in het licht, uh, Ron. Ja, jouw artiest, hè? Mijn artiest in ja, het licht. Ja, oké. Okay. Ja, natuurlijk, die van jou komt straks. Ja, rustig aan. Zo is dat. Artiest in het licht. En dat is uh, Mitch Duur. En die kennen we natuurlijk van Vienna, van uh, uh, Ultravox, moet ik zeggen. Huh. frame, so mystic and soul food The voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until... werkje oh. van, uh, uh. Hey, wat je zeggen? Nou, nee, uh, ja, prachtig. Ja, uh, ik weet ook dat ik in de tijd uh, dat het nummer uitkwam, buitengewoon onder de indruk was van, uh, van dit werkje. <lacht> en uh, dan kocht ik gelijk de hele LP. En daar voelde ik er niks aan. <lacht> <lacht> dat kwam ook een <lacht> beetje door de clip natuurlijk toen. He? Ja, maar nou, die, die, die weet, anders. Ik, nou, dat maakt me niet uit. Ik kijk nooit naar clips. Oh, okay. dat, uh, ik ga voor de muziek. Dat beeld ja. erbij heb ik echt niet nodig. Maar ik, ik bedoel. Ja, ik vond toen gingen die LP laatst. Ja, nou ja. Dat Vierna stak er zo ver mijlen ver bovenuit... boven de andere liedjes. Maar goed, we hadden hem dan wel. Uh, Mitch Dior was dat. Een, echt toch wel een, belang, een belangrijke meneer. Onder andere ook... Uh, nauw betrokken geweest bij... Uh, in de tijd uh, de actie van Live Aid en zo. Want daar zat hij ook, uh, daar zat hij ook bij. Even kijken hoor. Want ik, ja, ik heb hem weer. Miss Jor dus. Hij uh, is geboren onder de naam uh, James Jor. En dat gebeurde in Camberslang. En dat ligt ergens in Schotland, denk ik. Uh, en hij is uh, geboren op 10 oktober 1953. Dus de man is vandaag 65 geworden. Nou, dat is een mooie leeftijd. Nou, van harte. Ja, van harte. Ja, leuk. Schotse zanger dus, gitarist en uh, componist. En zijn grootste successen bleef hij. In de periode 1975 tot 1985. In 1969 begon hij als gitarist in de glasgowse band uh, Stumble. Die na twee jaar werd opgeheven. Hij werd zanger en gitarist bij het eveneens glasgowse uh, Salvation. Dat vanaf 1964 als een bubblegum band Slik overdoorging. En scoorde daarmee de hits Forever and Ever, uh, Requiem en The Kids a Punk. Later veranderde de bandnaam in PVC uh, nummer 2. En Jor wilde echter andere muziek maken. En werd in 1977 zanger en gitarist bij de pop punk band The Rich Kids. Van ex-Sexpistols-bassist Glenn Matlock. En deze band bracht in 1978 een album uit waarnaar ze werd opgeheven. Nou. Uh, ik ga dat nog niet allemaal uh, vertellen. Hij uh, begon dus op een gegeven moment met de band Ultrafox. En die hadden een knijter van een hit met dat nummer uh, Vienna. En ook dat andere liedje Dancing... Uh, wat we als eerste draaien, dat, dat was een behoorlijk uh, hitje in die tijd. Nou, Jor was ook betrokken bij uh, het project uh, Live Aid. Uh, we, uh, hoe heet de dingen? Do they know? It's Christmas time? De eerste versie daarvan uit 1984. En natuurlijk ook nauw betrokken bij het Live Aid Festival. Samen met Bono en Bowie en nog een paar andere belangrijke mensen. Uh, Bob Geldof, moet ik zeggen. Niet Bowie, maar Bob Geldof... die uh, daar groot voorvechters van... Nou, dat was het dus, ja. Nou, er staat cool. nog een heleboel meer hoor, ik kan er een uur over vertellen, maar doe niet. Het is op stofrekening geen praatprogramma. Nee, alhoewel, nu wel. Uh, ja. gepraat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, toch een praatprogramma. Bij een autobrand aan de Wadderstraat in Haarlem... zijn vannacht rond half drie twee geparkeerde personenwagens... zwaar beschadigd door een brand. Aan de achterkant van een van de voertuigen was brand ontstaan... en door de hitte was de wagen ernaast ook in de brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust... en moest een aantal ramen van de voertuigen inslaan... om het vuur te kunnen blussen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest... maar vermoedelijk gaat het om brandstichting. De politie gaat in de loop van vandaag onderzoek doen... om de exacte toedracht van de brand te achterhalen. Dan de Nicolaas Beekschool in Heemstede... is vanochtend uh, uit voorzorg ontruimd vanwege een klein gaslek. De kinderen werden opgevangen in een naastgelegen zaal. Inmiddels is het lek gedicht en omgeving vrijgegeven. Het lek was bij de school aan de Sportparklaan. Hoe het ontstond is nog onduidelijk. Dan het laatste bericht. Een man is dinsdagochtend gewond geraakt nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een Porsche in de Haarlemse Waardepolder. Rond kwart over tien kwam de auto en de fietser in botsing... in de bocht van de Heringaweg richting de Kuppersweg. De fietser kwam vervolgens lelijk ten val. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer opgevangen. Na de eerste zorg is de man naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Politieagenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval. En tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja en vandaag hebben we prachtig nieuws te vermelden op het gebied van het weer. Het is op deze woensdag prachtig na zomerweer. De zon schijnt volop. Het blijft droog en er waait een matige oostenwind. Daarmee wordt warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur vanmiddag oploopt naar 21 tot 22 graden. Het dagrecord van 10 oktober is 23,8 graden en dat is uit 1979. En normaal hoort het in deze tijd van het jaar ongeveer 16 graden te zijn. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen starten we met volop zon. Geleidelijk verschijnen er wolkenvelden... En rond het middaguur is er kans op een bui. Morgenmiddag komt de zon weer tevoorschijn. De wind waait matig en aan zee even vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten. En de temperatuur stijgt naar zo'n 21 tot 22 graden. Het dagrecord kan worden gebroken, want dat is voor 11 oktober 20,6 uh, graden. En dat is gemeten in 2006. Dan snel door naar vrijdag. Vrijdag is er uh, in de vroege ochtend kans op enkele buien. Maar de rest van de dag blijft het droog met flink wat zon. Wel is er weer sluierbewolking zichtbaar. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar 20 graden. Het dagrecord op Schiphol is 21,3 graden en dat was weer gemeten in 1990. Dan het weekend. In het weekend is het zaterdag prachtig weer met volop zon. Het wordt ook bijzonder warm, met temperaturen rond de 24 en 25 graden in de regio. Zondag neemt gelijk de bewolking toe en later op de dag is er kans op buiige regen. De temperatuur is in de 19 of 20 graden ook wat lager. Maar ja, dat was het weer. die er vansomt Ja, feest de herkenning. Wat is dat lang geleden, zeg. Oh, valt er wel mee. Nou ja, wanneer is dat geweest? 70 jaar. Uh, ik weet niet precies dat de datum wordt. Dat zou beetje... moeten nakijken, maar dat uh, is 70 jaren. Nou ja, komt dat... van het album Fram Frampton Comes Alive. Daar komt het vanaf. Ja, inderdaad. En uh, Peter Frampton was natuurlijk daar, daarvoor al aardig actief. Vertel eens, want, want ik ken hem eigenlijk toen pas. Oh, nou, Peter Frampton is begonnen. Zijn eerste succes had hij met een bandje. Dat heette The Herd. H-E-R-D, uh, The Herd. En daar hadden ze twee grote hits mee. Onder andere uh, From the Underworld en Paradise Lost. En daarna ging hij nog wat doen met Steve Marriott. Die, uh, die samen uit The Small Faces kwam. Toen heette het Humble Pie. En uh, Natural Born Boogie was daar een hitje van. En uh, nou ja, toen kwam hij ineens... Uh, ik dacht dat het 78 was. 77, 78. Kwam hij terug met dat prachtalbum... Fram Frampton Comes Alive. En uh, dit werd een knijter van hit. Nou zeg dat wel. En uh, vooral ook vanwege dat... Uh, dat was Oeh. namelijk... Dat, uh, dat, dat, <laughs> ja, uh, dat is een heel speciaal instrumentje. een soort gitaar met een, met, een, uh, met een slangetje in je mond. Waardoor je dus op een gegeven moment... met je mond de, het geluid kon omvormen. Een heel ingewikkeld ingenieus apparaat. Praatje. En daar werd het ook beroemd mee natuurlijk. Nou, dat... Uh, maar waarom heb jij het gekozen? Nou, ja, er is eigenlijk een beetje een soort uh, jeugdsentiment... Ah, ja. zal ik maar zeggen. Lang dus... geleden en, en het klinkt gewoon lekker. Ja. En het is vandaag toch een beetje een beetje, een beetje meezing, dacht. Ik word een beetje geïnspireerd door de mensen om me heen. Oké, okay. oh, je zit bij jou mee. Ja, nou, een beetje, een beetje meezing. Dus, uh, uh, als er een koor is, of nog een goede mannen. Nee, nee, nee, nee. <lacht> Je gaat, te ver. Je gaat okay. te ver. Goed, ik ga verder. Inderdaad, want anders wordt het echt een praatprogramma. Nee, dat gaan we niet doen. En ik overtreed de wet ook nog. In het licht.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 Elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous...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 Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords. Mais vous pleurez, Milord Ça, je l'aurais jamais cru Eh ben voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça, un petit effort Voilà, c'est ça Allez riez, Milord Elle chante Milor. ta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 Hallo We zoiets van: we doen één artiest of twee artiesten in het licht op de dag. Eentje van, van de sidekick en één van mij. Maar ja, sorry hoor. Ik kon deze buitengewoon belangrijke vrouw uh, niet, uh, niet, uh, niet uh, negeren op deze, op deze dag. Uh, ik heb. Uh, paar weken geleden hadden we in de hebben we zelfs uh, uh, heel veel van haar gedraaid. Maar het blijft natuurlijk ook een van de grootste chansonnières... die de wereld ooit uh, gekend heeft. En uh, nou ja, de herkenners hebben haar natuurlijk al lang herkend als uh, Edith Piaf. En Edith Piaf uh, werd uh, geboren als Edith Giovanna Gassion. En dat gebeurde op 19 december 1915 in Parijs. En zij overleed op de datum 10 oktober 1963... in het uh, Franse Gras. Zij was dood en doodziek. Mede ook door uh, gebruik van heel veel pijnstillers... genotsmiddelen, drank, weet ik het allemaal niet. Uh, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Daar gaan we niet de nadruk op leggen. Want uh, waar we wel de nadruk op gaan leggen... is haar fantastische zangstem en haar fantastische muziek. En zij was er ook... Uh, Min of meer toch wel verantwoordelijk voor, uh, Ron, dat wij ook uh, Charles Aznavoer kregen. Ach, ja. Ja, komt. want zij heeft, zij heeft hem ontdekt. Ach. Ja. En uh, dat, uh, ja, Charles Aznavoer kennen natuurlijk allemaal. Vorige week overleden op 94-jarige leeftijd. Uh, hij heeft haar aardig overleefd, kan je wel stellen. Maar uh, Edith Piaf was de ontdekker van, van Charles Aznavoer. En heeft hem ook een beetje, ja, meegenomen, opgeleid, uh, noem het maar op. Nou. Helemaal goed, dus Edith Piaf. Vandaag uh, is het uh, haar sterfdag. En ik vond het toch mooi om haar met twee nummers... Milor en een jeune non een jeune om haar nog even een keer... Uh, in het zonnetje te zetten. En dat, dat kan, want de zon schijnt. Nou, wat hey, goed zeg. Ja, en uh, bovendien, wat ook nog belangrijk is... Uh, het is vandaag... Uh, het is 2018. En 2018 is toch wel... Uh, nou ja, als je 50 jaar teruggaat, dan kom je eigenlijk in een heel... Ontzettend belangrijk muziekjaar uit 1968. Waarom? Nou, uh, dat was even een topjaar, hè? Ja. Uh, dat was dat was het jaar dat de Moody Blues met Nights in White Satin begonnen. Uh, dat was uh, het, het jaar dat de Beatles met de White Album kwamen. Maar ook. <laughs> ja. Maar ook dat de Rolling Stones... met hun legendarische album... Baggers Bang ah. en In in Ja, ik ben natuurlijk Beatles fan... en ja. dan sneeuwt dat wel eens wat onder. Maar het, ik mag dat natuurlijk niet vergeten. Nee. Uh, en ook van dat album komt, zoals tegenwoordig toen gebruikelijk is... een remasterde versie uit. Met allerlei dingen erbij als demootjes. En weet ik het allemaal, het zal wel weer een hele dure box worden. Net als bij de Beatles. <laughs> Want ze zijn behoorlijk van de aan de prijs in dat soort dingen. Maar goed, doet er niet toe. Het komt, er komt in ieder geval een jubileumversie van Baggers Bank uit. Uh, ik vraag me dan af of ze de originele hoes gaan gebruiken. Dat zat toch wel. Nou, dat denk ik niet. Want? Nou, daar was toen de tijd een heleboel gesodemiet erover. Want de Rolling Stones hadden voor Baggers Banquet een hoes bedacht van een toilet. Ja? Met een muur erop met allemaal teksten en, en uh, smerige teksten. En dat werd toen de tijd verboden. En vandaar dat de oorspronkelijke LP met een, net als bij de, de Beatles, met een witte hoes uitkwam. Alleen een witte hoes met daarop Rolling Stones Baggers Banquet. Uh, dat was uit protest omdat het originele ontwerp dus gewoon niet mocht. Ah. Nou, en wat gaat volgens verbazing, want ook dat is natuurlijk tegenwoordig mode... dat er dan van die teasers uitkomen op, op bijvoorbeeld Spotify. En dat is in dit geval ook zo. En die ga ik u nu laten horen. Dus dit is een remix, een opnieuw gemixte versie... van het uh, Rolling Stones nummer Street Fighting Man. Het was eigenlijk uh, een verademing, hè, deze plaat uh, van de Rolling Stones. Uh, en het was ook wel in de periode dat de Stones eigenlijk de lijn van, uh, van de Beatles ook wel een beetje volgde. En uh, ik ga je ook even vertellen waarom. Kijk, we, we hadden natuurlijk van de Beatles, Sergeant Pepper, psychedelisch, weet ik het al. Want die kwamen de Stones met uh, The Satanic Majesty's Request, ook een psychedelische plaat uh, met, uh, nou ja... Niet het grootste succes. En uh, door velen ook uh, niet gezien als een echte goede Stones-plaat. Daar hoor ik ook bij. En uh, de Beatles gingen in, in 68 terug. met. Uh, naar, naar toch een beetje het beentjesgevoel. Uh, wat eenvoudiger. Niet al dat, dat gedoe met Sgt. Pepper bijvoorbeeld. En de Stones deden dat met Baggers Banké eigenlijk ook. Uh, ze lieten het ze voor wat het was. en gingen gewoon terug naar waar ze. gewoon naar mijn idee veel beter aan zijn. Gewoon rock'n'roll en blues en lekkere, uh, goede songs. En daar staat dat album ook inderdaad vol mee. Uh, dit was uh, dus uh, toen de tijd de opvolger van Jumping Jack Flash. Dat was de eerste single waarmee ze teruggingen naar de blues en rock, zeg maar. En toen kwam dus Baggers Bank, En dat was, uh, vind ik, nog steeds een geweldige plaat. Uh, ik ga hem binnenkort een keer meenemen in de vinyljaren. Ja, ik heb het nu besloten volgende week. Aanstaande dinsdag. Dat is dan niet de geremasterde de, de, de of geremixte, maar de originele LP ga ik volgende week in de vinyljaren maar eens een keer draaien. Want. Anders sneeuwen de Stones een beetje onder bij de Beatles. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat uh, gaan we gewoon doen. Vind je dat goed, Ron? Ja, graag. Want ik, ik ben wel meer een beetje een Stones-fan, hè? Jij, jij zit meer aan de Beatles-kant. Kan, en ik nou, meer aan de, aan de stones uh, Nou, kant. ik vond ze allebei goed, hoor. Ja? Ja, ja, maar ja. Maar jij bent wel heel fanatiek met de Beatles, hoor. Jawel. Vier nou. decennia hits. Hier aan vier. ZFM. Oh. oh. Well, ik weet niet wat er nu gebeurt, maar... Nee. Uh, dit... dit uh, ik weet het allemaal niet, maar er gaat nu gewoon iets helemaal fout. Kijk, jij, jij, je zegt dat je niet van de, de Beatles voortrekt en noem maar op... maar wat hoor ik allemaal? Toch weer de Beatles. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Oh! Dit is wel de bedoeling. We hebben zo'n journaal, hè? Ja. En dit is de laatste plaat van het eerste uur dus.